Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Berichten dat er een tweede verdachte vastzit bevestigen de politie niet. Ook over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Volgens de Zweedse media is een in Oezbekistan geboren Zweed. De man reed gistermiddag in op een waarhuis in het centrum. Er zijn zeker vier doden en vijftien gewonden. De Baskische afscheidsbeweging ETA zegt zijn laatste wapens te hebben ingeleverd. De ETA had nog twaalf geheime wapendepots in frans baskeland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 Het weer vanmiddag breekt geleidelijk overal de zon goed door. Het wordt 11 graden op de Wadden, tot 13 tot 15 graden in de rest van het land. Morgen volop zon en 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Vinkenveen en Knoop... het Holendrecht, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A9. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Ootzaan en Zaandijk... 20 minuten vertraging... Er waren technische problemen met de Koenbrug. Het verkeer kan er inmiddels weer overheen, maar één rijstrook is daar dicht. Op de A16 bij Rotterdam, vanuit Breda, drie kilometer file bij de Van Briennoordbrug... na een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oh,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 En als ik dan kijk waar ze zeg maar, na eigenlijk, december dan, dan mee van start gegaan zijn met partijen die in het verleden altijd een heel duidelijk standpunt ingenomen hebben tegen de oude coalitie, dan vraag ik me af van of dit nu zo'n gelukkige keuze is. Maar dat zal zeer wel zal dat duidelijk worden, want we hebben natuurlijk een paar interessante discussies over het Watertorenplein. We hebben zeg maar, de ambtelijke samenwerking, waarbij een van de...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 als je goed luistert hoor je ook hele andere standpunten. Dus ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. We hebben afgelopen eh, donderdag hebben we een hele interessante, tenminste vond ik een hele interessante bijeenkomst gehad waar een aantal zaken heel duidelijk geworden zijn.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 Er zijn nu nieuwe wegen, er komen nieuwe plannen. Ik heb zelfs gelezen dat alle architecten een, een, een, een mokkord moeten maken en, en, en die wordt dan bekeken. Wat vinden jullie daar nou van, dat het nu ineens wel helemaal bekeken gaat worden?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 door het Watertorenplein. Laten we dat nou eens een keer gaan doen. Oké, okay, um, dat was het, uh, het bouwwerk. Nou uh, ben je ook, uh, heb je de taak van waarnemend uh, voorzitter, fractievoorzitter van uh, de oude partij opgenomen omdat uh, meneer Porster uh, ziek was en um, er zijn ook bijeenkomsten zoals het presidium waar de, de, de fractievoorzitters zijn en op een gegeven moment uh, word je daar weggestuurd.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 Ja, dat is een dus vraag ik, die u moet aan, aan mij moet stellen, maar dat is een vraag die u aan meneer stellen. Maar zou het anders zijn? Ik denk wel dat het handig zou zijn. Ja. Okay. Ja, anders wordt het, het presidium alleen maar uitgehold, natuurlijk. Straks krijgen we een aantal jongelui die overdag uh, moeten werken. En die laat zich vervangen door uh, het tweede jaar. het presidium is avonds, hè? dus dat is, uh, wat okay. dat, is, dat is dat te doen. Geval, uh, okay. dat, zou dan, uh, dat zou dan te doen zijn. Alleen okay. het, uh, ja, uh, de kracht van het presidium is natuurlijk als iedereen daar zit die dan ook wat kan zeggen, en okay. dat hij op het moment dat er informatie. Maar gedeeld wordt, niet weggestuurd wordt. Oké, okay. bedankt voor de uitleg en ja, nou, wij spreken elkaar zeker nog. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dat wist ik ik dacht dat het precies ook. was.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 bestuursondersteuner, gezien mijn achtergrond. 30 jaar in onderwijs, directeur geweest van grote schoolorganisaties overal in het land. Als er een school in problemen was, dan ging ik hem weer optuigen. Een bestuurder en, dus. En de laatste 10 jaar als bestuursadviseur voor raden van toezicht in het voortgezet onderwijs, primair onderwijs en voorzitter van college van bestuur directies van scholen. En hoe kom je, dus je dan met een uh, Zandvoertse omroep uit? Toen ik met pensioen ging, toen dacht ik ik moet iets doen voor de, uh, voor de, voor de maatschappij. maatschappij. Ja, ja. uh, toen ben ik terechtgekomen in een hospice. Uh, waar mensen die terminaal zijn ja. hun uh, laatste drie maanden uh, mogen beleven. Om dat zo aangenaam mogelijk te maken. Ik denk dat is heel nuttig. Maar je moet daarnaast ook iets doen wat je leuk vindt. En toen las ik ooit eens ergens op een site van. Uh, we zoeken een presentator voor een jazzprogramma. Oké. Okay. En toen ben ik, uh, vier jaar geleden, uh, Jeroen Sluisdam die zat bij die club. Uh, Fred uh, Kroosbergen zat erbij natuurlijk. Yeah. Die hebben mij ingewerkt en uh, enthousiast gemaakt. En sinds die tijd doe ik op zondagochtend. Uh, uh, ZFM Jazz. Eén keer in de maand ongeveer. We hebben een ploegje van mensen die dat doen. Dit is hartstikke leuk om te doen. Ik wist eigenlijk geen klap voor jazz, moet ik oh. eerlijk zeggen. Ja, maar je was wel lief. Daar vier jaar weet ik er heel veel van. Ja, ja. En, uh, ik, het is gewoon leuke muziek. En het is ook een leuk programma. Wordt ook goed beluisterd, heb ik begrepen. Ja. Op de zondagochtend van uh, 10 tot 12. Je hebt veel jazz vanavond. En er zijn veel jazzmensen in Zandvoort. Ja. Ja, en het ja, dat tweede klopt. programma wat ik iedere maandag doe, dat is filmmuziek. Uh, film is natuurlijk ook uh, uh, leuk, maar ja. de muziek erachter is vaak schitterend. Ja, zeker. Ja. Dus uh, iedere maandag gaan we tussen 9 en elf uh, filmmuziek. Oké, okay. je hebt gelijk even reclame gemaakt voor ja. het programma. Ja, tuurlijk. Je, hey, maar zin... in je woont in Hillegom. Klopt. Maar ben je daar?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 fout gaan, dat we de verzekering nodig hebben. Want ja, alle vrijwilligers zijn natuurlijk verzekerd. Dan moeten we wel kunnen aantonen dat zo iemand tot ZFM behoort voordat de verzekering nee. gaat uitkeren. Je moet een kopietje van een legitimatiebewijs ja, hebben. Een, onder een, andere. Een, een soort overeenkomst ja. die zelf tekenen. Maar dat verbaasde me. Van, ja, ik ja. vond gisteren, ik zei het al, ik vond dat jij een vlammend en goed en uh, enthousiasmerend betoog hield. Um, dat mis je wel eens. Dus dat vond ik goed. Ik vond alle punten die je noemde ook goed. Ook uh, sommige zijn vanzelfsprekend. Maar wat ik me onmiddellijk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 iedereen ervaart. En daar waren ze op gefocust. Uh, gaat met de komst van uh, Alco Beuving uh, de schop erin? Nou, de schop zou ik niet zeggen, maar ik heb duidelijk, we hebben duidelijk wel een plan hoe we dat gaan aanpakken. Is dat die, twa de, die twaalf stappen? Dat is de tien punten die tien waar punten we, punten we al een ja. van gerealiseerd hebben. Het penningmeester is gevonden, de programmeraad uh, is wie weer Wie heeft die werd bekend bekendgemaakt wie die penningmeester is, maar dat hebben we hier ja, nog niet is, gehoord. Wie uh, is, wie is uh, dat? Dat is, dat is een uh, Leo Schonebeek, heet die. Die, hij. Uh, die woont vlak uh, bij ons om de hoek, zou ik maar bijna zeggen. Ik geloof zelfs naast het gebouw. <laughs> en dat is ook Iemand die uit de bestuurlijke wereld is. En heb je nog een half jaar nagezocht. En je woont gewoon naast je. je, woont je, <laughs> ja, naast je. Ja, ja, grappig dingen. is dat. Ja, ja, hij, dat is is zelf grappig. Gemeld. hij kwam een keer binnenlopen. Ja. En hij, blijkbaar hij is hij uh, freelancer. en hij heeft, De ene keer heeft hij meer tijd dan de andere keer. Ja. En toen bleek hij ooit een verleden te hebben gehad bij radio. Hij is ondernemer, hij is oh, hij is ondernemer geweest. Volgens ja. mij een soort management coach. Ja. Dus dat kunnen we wel gebruiken. En ja. We zijn hartstikke blij met hem. Hij coacht dus ondernemers. Ook op het gebied van financiën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 ja, we, we hebben natuurlijk wel een bijdrage van de gemeente. Maar we hebben eigenlijk datzelfde bedrag wat we van de gemeente krijgen. We hebben ook nodig wat we zelf moeten genereren ja. door middel van de reclameopbrengsten. En ja, die acquisitieploeg die gaat aan de slag om eh, ondernemers te benaderen. Om eh, te adverteren ja, of oké, ik, mogelijk sponsor ja, te worden. Je moet daar iemand voor vinden. Maar welke instrumenten geef je degene die gaat acquireren mee? Ja, om wij de succesvolle van te hebben. Er, er, er is nog iemand betrokken. Er, er is een, een, een clubje mensen is er ontstaan.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 And yeah. You know.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 Van ZFM zijn. Dan kunnen ze vaak aanschuiven bij de, de programma's die we hebben. Verschillende hmm. programma's waarin ze aanschuiven. Ze kunnen vermeld worden op onze website. We, ze, we kunnen uh, evenementen bij hen verzorgen. Uh, dus dat is wel de bedoeling. Dat maar niet waar. Als je 50 euro zou doen, al, dan is dat ja, een beperkt pakket. We, we, we, hebben een, we maken een onderscheid in vriendschappen. Dus we hebben ja. zeg maar een goede vriend. Wat is de dikste en een zeer vriend. goede vriend dat heb je <laughs> ook nog wel hey, druk. En als je nou <laughs> echt een maatje bent, zeg maar de eerste categorie dat is eigenlijk bedoeld voor de medewerkers zelf ja? dus dat, is de, dat, dat zijn de, de, de goede vrienden eh, dat kost 50 euro en, maar dat kunnen ook luisteraars zijn dus als je ZFM een warm hart toe draagt, dan word je een, een, een, een goede vriend van ZFM ja. dan hebben we beste vrienden daar zitten we te denken aan stichtingen, verenigingen die betalen 100 euro op jaarbasis En ja, als het bijvoorbeeld een school is, zouden we excursie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 slow, they both went to Mexico, where's my sweetie, where's the face, and lit dark corners every place, she put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico, they all went to Mexico, when Diaz, got to go, Tango Cale, over to me. Oh. Where's my brown dog? Where's my hound? He'd like my truck change.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 Hun eigen ja. spullen. Nou, we, we verzorgen zelf wel bijvoorbeeld kussens, maar uh, de meubels die verzorgen ze zelf. Ja. Dat gaat uh, op de vervouwtje uh, plaatsvinden. Tuss tussen welke uh, locaties moet ik dat zoeken voor mezelf? Bij bouwers beginnen of bij de rotonde eindigen? Uh, ja, ja dat, dat, is is precies, de, dat is precies ja. het <laughs> En afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen we dat uh, een beetje verdelen tussen de uh, plekken. Want Er is een maximum van 25 deelnemers per dag. Dus ja. Uh, yeah. um, per dag?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 we hebben aangemeld voor het hele weekend het zijn er nu in totaal bijna 20 maar dan wel verdeeld in over de dagen hè. zondag hebben we er nu uh, 9 hebben ze ervoor voor ingeschreven zaterdag 6, vrijdag nog maar vier. Uh, en dat zijn echt de officiële aanmeldingen want er zijn echt wel tientallen die allemaal geïnteresseerd zijn en die laten het nog weten of die willen eerst een dag komen kijken om dan... dus uh, daarom hebben we ook sowieso vanaf het begin aangeboden dat de allereerste keer deelname is ook gratis, zodat je het echt kunt proeven en het is echt een proefdag de eerste uh...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 vervolg. En, en dan zit ik eigenlijk gelijk al aan de knipkaart te, uh, te denken. Mm -hmm. Van ik ben uh, artiest X en ik wil graag uh, tien keer komen. Mm -hmm. Maar omdat het maandag slecht weer is, wil ik dinsdag komen. Ja, dat kan. Dat kan. Dus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 Kunst maken tot, ja. tot. Nou ja, ja. En ook standbeelden? Die dan, mensen die doodstil staan Die hebben zich, hebben zich nog niet dat aan. Dat heet levende beelden. Levende beelden. <laughs> maar, maar, maar, maar, maar dat kan, maar je ziet dat is op, ook kunst, hè? Uh, ja, zeker. Ja. zeker ja. Ja. Hoe, uh, hoe kom je aan die mensen? Ben je uh, actief aan het promoten? Uh, want in andere steden zie, je, zie ik dit soort dingen ook wel eens op plaatjes gebeuren. En, ja. en uh, dan komt iemand aan met zo'n zo koffer en die is dan een, een levend staan. beeld die gaat staan. Hoe kom je eraan?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 Want als jij 20 naast elkaar zet en om drie uur zeggen de 15 van nou ik ga weg. Ja, dan ga je ook. Ga je ook? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik, ik werd van de week gebeld door een ondernemer. Een bezorgde ondernemer. Die, die vertelde over een, een zomermarkt die ging komen 60 ja. dagen lang. Ja. Wat? En ik hoorde jou net ook het woord zomermarkt gebruiken. Ja. Wat is daarvan de bedoeling? Wat gaat er komen? Wat wil je nou, wij zijn daar niet de organisator van. Okay. Maar we hebben wel een uh, aanvraag gekregen om daar de promotie voor te doen. Dus vandaar dat ik er. Wat van weten inderdaad. Ja. Is dat er uh, gedurende volgens mij zes uh, weekenden, meen ik zo even uit mijn hoofd. Uh, op de boulevard, de favouwtje. En dan heb je het over het stuk tussen uh, de rotonde en bouwen Kramen komen. En dus echt een, een markt. Nou, een, en met markt, welke goederen? De, de, geen flauw idee, maar dat zullen gewoon de Braderie goederen zijn, neem ik aan. Dat het stoort, is, stoort dat niet met je, uh, met je festival? Nee, nee totaal zeker niet. Want we hebben niet. ook al contact met elkaar gehad en uh, ja. we geloven dat het juist elkaar gaat gaat versterken. versterken? Okay. Want ik denk dat de kunstenaars dan ook uh, zeker wel gemotiveerder ook nog zouden kunnen zijn. Omdat ze dan weten dat er ja, komt ongelooflijk. Het komt ja, precies. Ja. Kijk, het, het gaat elkaar alleen maar versterken. en, en, en ik, ik ben Zandvoorde, dus ik ken de gedachte van. Ja, maar gaat dat elkaar niet bijten? En, en, en dan gaat het niet met elkaar concurreren. We moeten van die gedachte nou eens af. Ja. Dat aanvullende activiteiten elkaar alleen maar versterken. Ik noem altijd als voorbeeld de Praxis en de Gamma. Twee bouwmarkten, concurrerend, zitten naast elkaar.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 Als je bij de een ja, bent, loop je ze, bij de andere? Ze, ze lopen naar alle twee slecht, overigens. Nou ja, oké. Okay. Ja. Maar dat, die, die, die, cijf, die cijfers alle, ken dat ik niet. De man kan doen. uit de hoek komen. Kijk, nee, het is, deze, ik, ga, ik ga ervan uit dat dit soort activiteiten, en de kiosken, ja. en de zomermarkt, en de street art en uh, de art boulevard, en wat er nog meer staat gepland, dat het elkaar allemaal gaat versterken. Nou, ik kan geval. me voorstellen, een markt geënt op kunst, mm -hmm. dat dat sowieso een toegevoegde waarde heeft. Maar we hebben al drie grote zomermarkten in het dorp dus ja. Ja. als dit ongeveer hetzelfde is, dan vroeg deze ondernemer zich bezorgd af. Ja. Wat is daarvan de toegevoegde waarde? Ja, ik ben niet de organisator nee, van okay, die dan markt. Dan dus, dus, dus, uh, dat ja. moeten we dan niet ondernemen, maar eens Ik uh, vind het een mooi initiatief. Dankjewel. je wel. Ik uh, kom zeker kijken. Ik kom niks verkopen. Um, over het andere festival gaan we het ook nog even hebben: een keertje ja, over uh, stoepkrijten. <laughs> um, daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Ik bedank jullie voor de komst. Graag gedaan. En uh, we bedank spreken elkaar uit. zeker. En kom nog eens terug als er wat leuks te melden is. Ja, natuurlijk.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 Twee uur is het aardappelschillen, dus iedereen die wil kan komen het schillen, je moet je wel even opgeven. Vanaf één uur kan je je opgeven voor het aardappelschillen in Zandvoort en de organisator is het plein. 9 april, palmconcert Sint-Johannespassie in de Kerk om 15.00, entree 27 euro. 13 april, surfborrel bij First Wave Surfclub om vijf uur tot 11 uur s'avonds. 14.4, daar hebben we het net over gehad, tot uh, ruim in september. De Art Boulevard, 14 april. De pubquiz bij uh, Café Koper. Entree 250. Pasen deze op het circuit van 15 tot 17 april. 23 april, Bimmer World op circuit Zandvoort. 23 april, Clash of maar er komt het op een nog wat over vertellen. 27 Kabel, april, Corineera. Nou? En in de eter op 106.9. Straks meer. 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10.